Kees Groot, met het NOS-journaal. In Burma zijn de tussentijdse parlementsverkiezingen. Onder de kandidaten is Aung San Suu Kyi als leider van de NLD, de Nationale Liga voor Democratie. Het is voor het eerst dat Suu Kyi zelf meedoet aan verkiezingen in Burma. Ze wint zo goed als zeker een parlementszetel. Bij de verkiezingen staan 45 van de 1158 zetels op het spel. Voor het eerst heeft het regime internationale waarnemers toegelaten... De verwachting is dat de NLD in het parlement de oppositie zal gaan aanvoeren. De partij van Sochi boekte bij de verkiezingen van 1990 een grote overwinning... maar de junta weigerde toen die uitslag te erkennen. Sinds die verkiezingen stond Suci 15 jaar onder huisarrest. Bij gevechten in het zuiden van Libië zijn de afgelopen dagen zo'n 150 mensen gedood. Dat heeft de Libische minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. De gevechten begonnen in de stad Saba... Volgens de minister vielen er bijna 400 gewonden. Zo'n 180 zwaar gewonden zijn overgebracht naar de hoofdstad Tripoli om daar behandeld te worden. Het ging om gevechten tussen twee rivaliserende stammen die een conflict zouden hebben over de smokkel van drugs en migranten. In Thailand is een Italiaanse bankier gearresteerd die banden zou hebben gehad met de maffia. De man is tientallen jaren op de vlucht geweest. De inmiddels 84-64-jarige man werd in 2006 bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het witwassen van geld voor de Siciliaanse Cosa Nostra. Het ging om tientallen miljoenen die waren verdiend met de smokkel van drugs naar de Verenigde Staten. Daarbij werden pizzeria's gebruikt als dekmantel. De bankier heeft altijd ontkend en zal uitlevering aan Italië aanvechten. Justitie zegt hem op het spoor te zijn gekomen door zijn familie in de gaten te houden op sociale netwerken. Het weer eerst nog opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. In het noorden kan het vanmiddag gaan regenen. In het zuiden blijft het droog. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. Yeah.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 Save me, my out there And there's no limits out there We could be reaching out for anything if we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 I drain the color from the sky and turn blue without you. Wait, wait